Hallo, deze audio geeft informatie over de Vereniging van Mede-eigenaars, afgekort VNW. Als appartementsbewoner ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen appartement, maar draag je ook bij tot het zorgvuldige beheer van de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw. Om de mede-eigenaars juridische draagkracht te geven, is de oprichting van een vereniging van mede-eigenaars nodig. Een vereniging van mede-eigenaars bestaat dan wel uit de verschillende bewoners en eigenaars maar is enkel een juridische entiteit. In de praktijk vertegenwoordigen vier verschillende organen de VMW, bijvoorbeeld door middel van hun aanwezigheid in de rechtbank, hun handtekening. Die organen zijn, de syndicus, de commissaris van de rekeningen, de algemene vergadering, de raad van mede-eigendom. Hoewel de VMW een juridische status heeft, krijgt ze toch dezelfde rechten en plichten als een normale burger. Hierdoor kunnen de mede-eigenaars beslissingen nemen, maar ook als één persoon aangesproken worden, bijvoorbeeld bij dagvaardingen, schadeclaims, enzovoort. Daarom zijn er duidelijke afspraken nodig over wie wat krijgt of moet betalen. Dat gebeurt volgens de verschillende aandelen zoals ze werden vastgelegd in de statuten. Daarnaast heeft de oprichting van een VMW ook een belangrijk praktisch voordeel. In geval van een dagvaarding wordt niet elke mede-eigenaar afzonderlijk gesommeerd. De VMW verdedigt namelijk de belangen van alle mede-eigenaars. Dat is niet alleen overzichtelijker en sneller, maar ook goedkoper, want er hoeven geen aparte dagvaardingskosten betaald te worden. Wat is de taak van een VNW? De vereniging van mede-eigenaars mag haar juridische draagkracht, maar voor één doel gebruiken, het behouden en beheren van het gebouw. Dit is de absolute kerntaak van de VMW. De syndicus is als het ware het verlengstuk. De spreekbuis van de groep mede-eigenaars. Hij staat in voor het beheer in de praktijk. Concrete voorbeelden van zo'n bevoegdheden zijn Het afsluiten van een arbeidscontract met een poetsvrouw die de gemeenschappelijke delen onderhoudt. Het dagvaarden van een mede-eigenaar die zijn bijdrage niet betaalt zoals het hoort. Het starten van een rechtszaak tegen een aannemer die het gemeenschappelijke dak niet naar behoren heeft gerenoveerd. Andersom kan een slachtoffer door schade aan een gemeenschappelijk deel. Bijvoorbeeld afgebroken trapleuning, de VMW-dagvaarden voor de rechtbank. Wat heeft de VMW in kas? Een gevel die dringend aan renovatie toe is, een lekkende dakkoepel in de trappengang, een kapotte lift. Iedere mede-eigenaar moet zijn financiële steentje bijdragen aan het beheer van de gemeenschappelijke delen. De VMW heeft hiervoor verschillende soorten vermogen ter beschikking zoals materiële hulpmiddelen, bijvoorbeeld een tuinslang, bezems en dergelijke. Werkkapitaal, voorschotten op periodieke kosten, bijvoorbeeld de maandelijkse afrekening voor verwarmings- en stroomkosten voor de gemeenschappelijke delen. Overschotten worden terugbetaald of overgeheveld naar het volgende jaar. Reservekapitaal, dit is een verplicht spaarpotje ter financiering van grotere, onvoorziene kosten, bijvoorbeeld een dakrenovatie, de installatie van een nieuwe centrale verwarming. Hier krijg je als medereigenaar niets van terugbetaald. Dit kapitaal hangt vast aan het appartement. Een eventuele koper neemt dit reservekapitaal er dus bij. Conclusie, VMW beheert, maar bezit niet. De Vereniging van Mede-eigenaars is een instrument om de gemeenschappelijke delen te beheren. Hiervoor beschikken ze over rechten en plichten. De VMW is echter geen eigenaar van deze delen. Dit komt enkel toe aan de afzonderlijke mede-eigenaars volgens hun aandeel binnen het gebouw. Een VMW kan dus bijvoorbeeld ook niet optreden als bouwheer of projectontwikkelaar bij grote renovaties of uitbreidingen van het appartement. Einde van deze audio. Bedankt voor het luisteren.